Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het overleg weer van de Europese leiders... over topfuncties binnen de EU. Voor aanvang zei premier Rutte dat er sinds gistermiddag... veel contact is geweest met zijn collega's. De vergadering werd gisteren na ruim 20 uur stilgelegd... omdat de leiders het niet eens konden worden. Rutte zei dat hij hoopt dat er vandaag wel overeenstemming komt... en dat iedereen er vandaag ook wil uitkomen. Hij verwacht wel dat het opnieuw even kan duren. Over de kansen voor Frans Timmermans op het voorzitterschap van de Europese Commissie wilde Rutte niet zeggen. De Tsjechische premier Babis zei zojuist dat Timmermans voor hem volledig onacceptabel is. Bij een steekincident vannacht op de kermis in Boksmeer zijn drie mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde werd bij een huisartsenpost behandeld. Volgens omstanders was er een grote vechtpartij aan de gang met tientallen mensen. De politie in Boksmeer heeft nog niemand opgepakt en roept getuigen op zich te melden. De man die ervan wordt verdacht dat hij de Nederlandse crimineel Karel Pronk heeft vermoord... wordt door Spanje uitgeleverd aan Nederland. De Spaanse rechter geeft daar toestemming voor. De verdachte Errolier, werd vorige week aangehouden tijdens een routinecontrole controle... op de snelweg tussen Madrid en Zaragoza. Hij was gewapend met een pistool en steekwapens...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 De gemeente vindt het niet goed dat duizenden mensen zo ver moeten lopen. Het wordt ook nog eens meer dan 30 graden. De halve finale wedstrijd tegen Zweden begint morgenavond om 9 uur. Het weer, wolken en zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan wat regen vallen... en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en Zomerhit.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 in huis natuurlijk, want het is behoorlijk prijzig... maar de omroep heeft het toevallig wel. U hoort de muziek van uh, Louis Davids... met weet je nog wel oudje een opname uit 1928. De vaste herkennismelodie waar we elke dinsdag mee beginnen... hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Het komende uur weer een hoop mooie Nederlandstralige muziek... ter beschikking gesteld door uh, collega Koordraaier. Ik bedank hem daar hartelijk voor. En uh, de eerstvolgende plaat is uh, Snip en Snap. komisch duo bestaande uit Willy Walden. Dat was Snap...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 Het is een blijft prikkeldraad, alle jongens maken haar. Soldaat, tot sergeant, adjudant, je dan Allemaal zijn voor verliefd op blondem, het is een blond, het is een pracht en zijn vleur en zijn lacht. Maar die eentje heeft het tot een Blonde Blondelintje heeft een hart met breed noodraad. Blijf maar. de vesting overwint niet één soldaat Deze blijft prikkel alle jongens maken haar het hoofd van strijd maar zij lachten voor de rest neutraliteit Londenmientje heeft de Een haar ah, vergeet me nietjes. De major die is sjoer, maar al door was een mis. Deze blijft een de stelling die onneembaar is. al dra. Zien we weer de jaren Dat we kinderen waren Hoe we dansen zo blij op de maan. Van die leuke liedjes vlotte melodietjes Ons hart bleef steeds jong Ook al werden we oud Dat is het geheim Als je van elkaar houdt Als het orkertje speelt in de straat Zien we weer de jaren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 Als het orgeltje speelt in de straat Zien we binnen jaren Dat we kinderen waren We dansen zo blij op de maat Van die leuke liedjes platte melodietjes Ons hart leeft steeds jong Ook al werden we oud Dat is het geheim Als je van elkaar houdt Als het orgeltje speelt in de straat Zien we weer een jaar Dat we kinderen waren Hij kijkt naar haar En even maar Streelt hij haar grijze haren Dan zegt zij zacht Ik heb juist gedacht Aan al die mooie jaren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 ons hart leeft steeds jong, ook al werden we op. Dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het orgelpje speelt in de straat. Zien we weer jaren dat we kinderen waren.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 Draheerst er vreugde dat hoek geen betoog En op het kamertje achter driehoog Zingen de buurtjes in harmonie De vierenmens symfonie Langs de pleinen en krachten Klinkt het lied van de straat Dat in ieders gedachten Een herinnering laat de pleinen en krochten klinkt het lied van de straat. Je kent het op slag en met de laag zing je het elke dag. Zo gaat het ons van mond tot mond de wereld rond. U hoort de muziek van August de Laat met het lied van de straat. En daarvoor Ria Roda.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 Zijn eigen eigenlijke artiestenloopbaan begon toen in 1916 van Naptel Lamar een kinderrol aangeboden, aangeboden kreeg in de operette De Marskraam. als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in de Tip -top Theater. Dat was toen in de, de Jodenbreestraat. U hoort hem nu, Bob Scholt, met een nummer uit 1951, Het Ding. Ik liep eens op het stille strand van Zandvoort aan de zee. Toen zag ik plots een grote kist die in de branding deed. Ik viste hem op en keek er eens in en raad eens wat ik zag. Ik zag een knots van hem een... die in de kistje lag. Ik zag een knots van een... die in de kistje lag. Ik bond hem achterop op mijn fiets met zeven meter tal. En peddelde ermee naar huis en gaf hem aan mijn vrouw. Die kreeg het op haar zenuwen en riep eruit de vlucht. Zeg, smeer hem nou met die en kom er nooit mee terug. Zeg, smeer hem nou met die en kom er nooit mee terug.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 Ging ik naar de lorreman en zei, ze, kijk eens hier, ik heb hier heel wat moes voor jou verpakt in pak papier. Maar weet je wat de lorreman deed, die zei, pak uit die koop, maar nauwelijks zag je die, of hij ging op de loop. Maar nauwelijks zag je die, of hij ging op de loop.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 Vergeet ik die tijd in Sevilla, die oase van zon en van rust, dronken rood. Doos die ik met vader wel zou moeten doen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 Met onder andere Hettie Blok, Lijn Jongewaard, Piet Hendricks, Carla Lip, Dik En nu hoort ze nu ja zuster, nee, zuster met Strooi oei. Strooi Fooi, kan kan kios na tequila staniolvoo. Strooi Fooi, pan pan pios na tequila staniolvoo.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 De warme zand, de blauwe lucht, hij woonde in een klein... Spatzos drumlalila strooi vooi, kane kane kios na tekila stadio Hij zingt over zijn vaderland, het wonderschone Griekenland. Hij zingt over de druiven die hij bij zijn vader deelt: het drinken uit een de dalle grond, de hete zon, hij zingt over de lamren baris.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 Maak na een jaar het bekend gebaar, want zo'n klant, die dient het land met veel verstand, maar komt dan. Want kreeg hij luid en zei hij gauw, dank voor de eer, het spijt me zeer. Ik ben niet gek, ik haal mijn mond, vierduizend pops zijn heel gauw op. Maar na vier jaar staat hij er klaar en brult zijn klant voor zijn program. Dat stomme volk, zegt hij, wordt toch nooit wakker, ik zit er weer in. Hij is voor de bakker.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 En waar je vroeg, meisjes genoeg, humor of geest zijn er nooit geweest. Een kostumier, een atelier, een elektricien die kleurtjes kent. Dan een auteur, zet je aan de deur, knip uit een lach, zoveel je mag. Of uit de kroeg, moppen genoeg, dan een komiek die trekt publiek. Het meest nog heus met een reuze neus, zijn jas te nauw, het publiek ligt flauw. Het lacht zich blauw, ze komen gauw. Om een uur of tien, laat je ik zien Met fel rood licht, een fijn gezicht En fijntjes lacht de directeur, zo'n gladakker Alle rangen uitverkocht, hij is voor de bakker Papa drink bier, mama is ziek Hij verzuigt zijn laatste kiek Papa drink bier, mama ligt plat En alles op de Hé hey, homie Joop, mijn vader maakt te veel uren Tijd. Moeder heeft het thuis waar te verduren Want hij is zijn werk al maanden kwijt Hey jonge Joop, mijn vader zit weer te drinken Hey jonge Joop, hij heeft nog steeds geen job Hey jonge Joop, laat hem niet verder zinken Smaakt de dranken nog kapot Papa drink bier, mama is ziek Hij verzuikt zijn laatste piek Papa drink bier, mama ligt plat En alles op de lap. Papa drink bier, mama is ziek Hij verzuipt zijn laatste piek Zo kan dit dan echt niet meer De schoorsteen rookt niet meer Hey, homie yo, laat gauw wat van je horen. Hey, homie Joop, dit is een SOS. Hey, homie Joop, de oude gaat verloren. Help hem, anders gaan we op de fles. Papa drinkt bier, mama is ziek. Hij verzuikt zijn laatste piek.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 Was het was een feest Papa drink bier, mama is ziek Hij verzuipt zijn laatste piek Papa drinkt bier, mama ligt nat En alles op de lat Papa drinkt bier, mama is ziek Hij verzuipt zijn laatste piek Zo kan het dan echt niet meer De schoorsteen rookt niet meer Papa drink bier, mama is ziek hij verzuimt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt glad. En alles op de lap. Papa drinkt bier, mama is ziek. Hij verzuimt zijn laatste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 Werken en streven, zou je geluk hier wel geven. Loop als een dwaas niet te dromen, over de tijd die zal komen. Mij maar niet om het verleden, leven geniet van het eden. Niet uit wat je heden kunt doen. wil dus je plichten niet verzaken. Maak van het leven, steeds met goed vast doel, juist dat wat er is te maken. Gebeurt, wel weet wie dan moedig te dragen En als je pogen vandaag soms niet lukt ligt al die morgen dan slagen Word springt vooruit en je hoofd hier omhoog Hou je ideaal en je doel goed in dood. Het goede belonen, eerlijkheid tonen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 Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wil je jeugd niet verzaken? Maak van het leven. Dit met goed was Juist Jij zat wat er van is te maken. U hoort de muziek van Willy Derby. Met de een nummer uit 1935. Het was heden.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 En tot zijn bekendste liedjes horen natuurlijk het plekje bij de molen. Daarbij dien molen. Twee ogen zo blauw. Pinda, pinda, lekker, lekker. En natuurlijk een hoop smartlappen, waaronder uh, Hallo Bandung. Het virus Gooishart, Droomland en Witte Rozen. Dat zijn de bekendste. En daarnet hoorde u heden uit 1935. En nu hoort u Willy Derby met donkere wolken die verdwijnen. Nou, uh, wolken. Eerlijk gezegd, daar uh, mogen ze van mij rustig komen. Want dan wordt het waarschijnlijk iets koeler. Willy Derby, nu op de radio.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 Maar zal de zon weer schijnen, die de moed verliest en kniest zich later spijnen. Blijf al hoop naar betere streven, die geen moed heeft om te leven, is maar lang en wordt hier nog lang voor zijn tijd. Haar kleuren, schitteren, kleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen naar de parade. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een liefde en blijde lach voor elke dag.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 die de moed verliest en kniest, heeft later spijt Blijf vol hoop naar betere streven, die geen moed heeft om te leven. Is maar lach en wordt hier al te lang voor zijn tijd. Zie de bloem met verkleuren, schitterend kleuren, zalig geuren, en je ligt tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, de aarde worden. paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, al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 heb je al het wat in het land is gebeurd? De mode is veranderd, de zolderwets gegleurd. Met gele kloppen, zwarte pet en boerenkiel. Dans ik de disco achter het dolle spinnenwiel. Moe. Trappas sneller op dat ding Want ik krieg het gevoel Dat ik helemaal swing Moe, moe, moe Het is net een duwbox, iets café Want het hele dorp swingt mee Ram maar op dat spinnenwiel Zingt het hele dorp in het koor We zijn de disco op het Sporo Moe, moe, moe Ik krieg de kriebels als ik swing Trap sneller op dat ding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 Sneller op dat ding. Zelfs de pastoor had er ook al van gehut. Hij wil ja ook eens weten wat zo al gebeurt. En toen Minn moe op dat ding begon te trappen, sprong de pastoor omhoog en hij begon te Want ik kreeg het gevoel dat ik helemaal zing. Moe, moe, moe, het is net een joemogschutcafé. Want het hele dorp zingt mee. Ram maar op als binnenwiel zingt het hele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 Helma en Selma, dat was een zangduo uit de Limburgen. Het duo bestond uit Helma Lambrechts en Gertrude zus Jansje. En Helma Lambrechts was een plaatselijk zangrestje. Ze trouwde met en zong bij orkestleider Mathieu Nienz die rondtrok met zijn dansorkest de Flying Dutchman. En Helma had toen rond 1944 voor en van componist Johnny Hoes het lied 'De Cowboy Soldaat, vermoedelijk het eerste liedje van hem opgenomen.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 Een sinaasappel bent er en die roept iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien de zaakjes, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, ze al gemaakt. Een beidere zin, zaakjes, je kind, de roept die man nog ja. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien de sla een visje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet. voor De zappers zoekt zelf maar uit Grote, kleine, kertenautomaat maat? Beter is in, sappertje, kind Ze roept die man nog na Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zappers daar een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw Je stapt niet heen en vind je hele hola. en een Vlijn Dutchman met daar zijn de appeltjes van oranje weer. En uh, ja, als ik naar de klok ga kijken, dan zie ik dat er bijna tijd is. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u wat gemist heeft of u het programma nogmaals beluistert... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even kort draaier voor het beschikbaar stellen van al deze fantastische, mooie, oud-honderdstalige muziek. Ik laat u achter met uh, Olga Lovina met In Tirol. Ook deze nog een hele fijne week. En uh, laten we hopen dat het iets minder warm wordt de komende dagen. Ik zeg tot ziens. In Tirol, in Tirol, in